Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De kwaline onafhankelijkheid van de wetenschap staan onder druk. Dat zegt SP-Kamerlid van Dijk na een enquête... onder een kleine duizend wetenschappers. Van hen is drie kwart er ontevreden... over dat de externe geldschieters steeds meer invloed hebben. Ook moeten ze onder steeds grotere tijdsdruk werken. Meer dan de helft van de wetenschappers... heeft het gevoel geen onafhankelijk onderzoek meer te kunnen doen. En bijna 40 kent gevallen waarbij een onderzoek beïnvloed is. Het Chinese parlement heeft het klimaatakkoord geratificeerd dat eind vorig jaar werd gesloten in Parijs. Onderdeel daarvan is dat de uitstoot van broeikasgas wordt verminderd. China is in zijn eentje goed voor een vijfde van die uitstoot. De verwachting is dat ook de Amerikanen het verdrag nu snel zullen bekrachtigen. Met de ratificatie door de twee landen wordt de kans steeds groter dat het klimaatakkoord nog voor het eind van het jaar in werking treedt. Het vredesakkoord in Colombia wordt op 26 september officieel ondertekend. Dat gebeurt in de havenstad Cartagena in het noorden van het land. Door het vredesakkoord tussen de regering en de rebellen van de FARC... komt een einde aan het oudste gewapende conflict in Zuid-Amerika. Daarbij kwamen in totaal 220.000 mensen om het leven. De ruimtesonde Juno heeft beelden gemaakt van de planeet Jupiter. Daarop is te zien dat het op de Noordpool van Jupiter veel meer stormt dan gedacht... Ook is de atmosfeer daar blauwer gekleurd dan de rest van de pla planeet. Deskundigen zijn verrast door de beelden die niet lijken op eerdere foto's. Juno draait nog een paar jaar om Jupiter. In 2018 vergaat de zonde in de atmosfeer van de planeet. Het weer, wolkenvelden en soms een bui. In de loop van de dag vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht trekt regen over. En morgen is het herfstig weer met buien en wind. Wijn gaat of 19. Na het weekend keert de zomer terug. Dit was het en nog ZFM, verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 Met nu, Tobak leeft. Potverdorie zitten die gasten van Tobak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit is alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. They bring in drugs, they bring in crime. Ik zou zeggen, het leidt je zo prettig af bij je dagelijkse zorg. Precies. Toebak leeft op de radio vijf minuten over acht... Vanuit een grijzig -achtige zandvoort zandvoort zitten we weer tegen u aan te praten. En tegenover mij, de jeugdafdeling. Oh, en ik zie ook, jawel, de oudere afdeling binnenkomen lopen. Je moest natuurlijk weer een foto maken van de zonsopgang of zo... ...of weet ik wel wat voor verhalen ze altijd verteld. En eh, voor, voor Mark is het natuurlijk een hele mooie dag. Want ja, het is toch gebeurd deze week... Ja, wat schat. Ja. Jawel, je bent oom geworden. Ja, dat klopt. Ja. ja. En? Met al een paar keer vastgehouden natuurlijk. Is het een jongen? Is de een meisje? weet er nog niks. Het, uh, het is een jongen. Hij heet Julian. Julian. En uh, het gaat op zich wel goed met hem. Maar? Hij is alleen gisteren naar de IC gebracht. Oké. Okay. Uh, hij heeft een klaplong gehad. Hé? Dus nou is is uh, Hartstikke uh, idee. Wel heftig. Uh, maar gelukkig gaat het... Uh, de laatste berichten was dat het goed met hem gaat. Ah. Oké. Okay. Oké, okay, wat oh. spannend hè, zo'n klein uh, ja, ja, uh, kwetsbaar kindje. Ja. Oh. En, uh, het, het, ja. en was het mooi of is het toch weer zo'n lelijk mormeltje wat er altijd uitkomt? Nou ah ja, baby's zijn nooit mooi. Jij ja, zijn nooit mooi hè? Ah, ja, ja. Uh, ja daar, gaan we, daar gaan we gewoon niet, niet rare verhalen en emotionele. Nee. Gewoon, een baby is niet mooi. Nee. Zo, oh. Maar deze was wel mooier dan gemiddeld. gemiddelde. Ja, ja maar, dat ben je ik. echt bevooroordeeld. <laughs> ja, ja, ja. Ome Marcus. Ja, leuk hoor. Dat mee te maken. Goed, Dus, is uh, zaterdagmorgen. Uh, weer een week vol gebeurtenissen. Dus we nemen weer een kleine greep eruit natuurlijk en, en ik zit er te kijken wat er allemaal weer speelt. Nou, momenteel speelt het natuurlijk heel veel heel. Dichtbij hier in Haarlem natuurlijk. De Gulen School. Waar heel veel ouders en kinderen af willen halen. Want je straks zeggen ze toch te maken met erdoan aanhangers. Die en Rassia's Ja, daar... En zo, weet ja dat is, oh. dat, daar lijkt het bijna een beetje op. Ja. Dus nu willen ze in een kort geding tot elkaar komen. En anders moet het bestuur dan maar opstappen. Want dat zal wel de boos, grote boosdoener zijn. Want die zijn de Gulen-aanhangers en de rest niet. Dus nou, ik, ik ben benieuwd hoe het allemaal afgelopen... Het, het, de, oh. de lange arm van Edelhand noemen ze het al dan meer. En afgelopen week natuurlijk ook nog uh, op de televisie. Ze was er weer, ze was een tijdje weg geweest. Echt denk ik, nou, ze, ze komt niet meer... Tevoorschijn. Ik heb het ook over Sylvana Siemens. Ja, oh, er ja, is ook zo'n toestand geweest. Ja. Nieuwe bril, nieuwe kapsel. En ze zat er heel wijs te praten. En ja, dan moeten ze ook weer verantwoorden dat ze van zo'n islamitische partij, hoewel het is geen islamitische partij, het is geen Turkse partij, het is een denk, het is heel anders, moet zich verantwoorden van dat zij zo blij waren met de, de, de staatsgreep in Turkije. Weet je, ust en uh, Guzu. Ik denk uh, toch dat je, je daar ver van moet houden. Ja, misschien. Dat, dat lijkt me toch wel heel verstandig. Maar dat deed ze niet. Ze zegt van nou nee, ja, nee het is ook wel goed dat ze het opgelost die staatsgreep En oh, ze probeerden zo uit daar te praten. Dat lukte toch niet helemaal. Je moet je ik soms idee. gewoon stoppen en ja. niet zeggen. En ik zeggen. Geen commentaar. Geen commentaar Dat is een hele mooie. Maar ja, goed. Zij houdt van praten, dus ze gaat gewoon lekker door met praten. dat is echt heel Net als wij. Net als wij, wij praten ook gewoon door. Goed, Toenbak legt erbij. Met die, dus wat ga horen. Inderdaad, wat zinnige opmerkingen. En fijne muziek. Superior, dat zijn we zeker weten. Sunday, Sun. We hebben een nieuwe serie uit. Dit is de laatste single. Volgens mij is de plaat vastgelopen? Of, nou goed, maak je uit. Sunday Sun van, of well, Sunday Sun is de bandje natuurlijk. En dit is de laatste single, die heet Superior. Precies. Wie is superior aan wie? Het is uh, de zaterdagmorgen. En, uh, ja, waar hadden we het net over? Ik heb geen idee meer wat onze verhalen net was. Heb jij een verhaal? Nou ja, wat, wat, wat voor hoogtepunten voor afgelopen week? Ik had er ook één. Ja, vertel. Ik ben, uh, ik heb gejubileerd voor afgelopen week. Ja, ik was aan het jubileren. Oh, dat was echt heel heftig. En hoe, hoe gaat dat? Nou, ik was gewoon 30 jaar in dienst bij mijn werkgever. 30 jaar? Nou, dat is toch wel jubileren, toch? Oh, voel je je ontzettend oud? Je ja, van... ik voel me wel een beetje stoffig. Oh, maar is echt... het is toch ook wel een hoogtepunt. Ik, denk, ik zeg lekker niks. Nee? ik zeg op een gegeven moment: kom ik gewoon binnen. Dus jongens, hebben, uh, hebben jullie een vergadering of zo? Want ik wil eigenlijk een koffiemomentje inlassen. Dan hebben we een koffiemomentje? Dacht, ja. Van, nou ja, ik zeg: ik ga toch tracteren. Want ik wil het toch niet zomaar voorbij laten nee. gaan. Deze mijlpaal. Dus, uh, en toen kreeg ik wel een mooie bosbloemen. En het, is, het okay. is bij ons geen... Uh, je krijgt niet uh, iets of zo voor de rest. Maar het nee. hoeft ook helemaal. Nee, dat hoorden we graag. Dat hoorden we graag. Want wij betalen jullie, hè? Zo ja, zo, dat hoort. Gewoon... Ja, dus nou, jullie nou, krijgen is... niks extra. toch? Die bosbloemen toch? Hebben, allemaal, ze hebben ze zelf verzameld. Ja, precies. Iedereen heeft een uurtje ja. gelapt. Ja, zoiets. En ja. hadden ze dat van tevoren gedaan... of was het even een half uurtje stil... en kwamen nou, ze toen pas met de bloemen? Nee, ze tijdens het koffiemoment nou, zijn ze nou, geweest. Dus, nou, dat, dat is... was leuk. Ik... Uh, ik vind het zijn die al... bloemen bezorgen snel tegenwoordig. Ja, ja nou zo, heeft één een heeft even snel gehaald in dus ja, ja, leuk. Ik vind, ja, ja je, daar moet je even bij stilstaan. 30 jaar in het vak. Je Heb idee? je niet het gevoel dat je heel lang hetzelfde zelf naar het doen doet, hè? op een werk. Uh, nou, ik heb wel afwisselend werk, dus. Ik sta niet achter een lopende band. Dat scheelt mij al een heel stuk, denk ik. Nou, ik moet zeggen, ik werk nou ergens al twee jaar en ik heb wel het idee dat ik echt elke dag precies hetzelfde doe. Twee jaar, pas? Ah, ja, twee jaar en toch lijkt het al. Uh, oh. Ja, ik werk al langer bij deze stichting, maar al twee jaar doe ik nu echt letterlijk bijna elke dag echt ja, ja, echt echt lijkt hetzelfde. Echt hetzelfde? Ja, dat lijkt me wel zwaar. Nou, oh, nee, het is. Nou ja, die is wel heel duidelijk gewoon, hè? Ja, ja, ja. Naar deze nou. stap komt de volgende. Oh ja, dan nou komt die stap en dan, en dan gaan we naar huis. Nou, bij ons wordt het jaar echt in deeltjes opgedeeld en dan uh, met werkzaamheden en zo. Ja, maar en alles en uh, ja, het is toch wel leuk. Op een gegeven moment krijg je dan dat je denkt van, oh we zijn nu bij deze stap, hoef ik alleen dat nog te doen, kan ik weer naar huis? Ja. Ah, vreselijk. Jij bent de enige, maar jij bent op de jeugdafdeling hier, jij hebt nog enige wisseling in het werk, want je bent waarschijnlijk nog geswitst. Ja, ja je moet op, Jij gaat nu binnenkort nog switchen van de ene baan naar de andere baan? Ja. Nou, ja. Ja. binnenkort al? Ja, ben binnen nu en uh, twee maanden. Twee maanden. Wel. Oké, okay, dan uh, weer een nieuwe uitdaging. Moet ook. Kijk, wij moeten gewoon de tijd uitzitten. Tot en met. Uh, nee, nee, je 70 moet altijd actief blijven. En, ja? en leuke nieuwe dingen ontdekken. Oh, zo, ja. En anders, ja, ja, anders roes je, je vast. Ja, ja nee, maar daar zijn wij cursus. bij de radio. Voor de uitdaging. Dus jij hebt zo'n kussen. En ook hoe, lang je, hoe lang deed je dat ook weer al, dat radiomaken? Uh, was ik gisteren begonnen? Of, oh nee, dat was 23 jaar geleden. Ik was het even vergeten. Ah ja, een ja, hele vernieuwing. Ja, goed. ja, nee, ja maar het is weer. iedere week anders. Het is gewoon. toch iedere, week, iedere keer En zulke leuke collega's. Af en toe kom je van die verhalen tegen dat je denkt van wat een kut Maar goed toch presenteer je dat kutverhaal ja. dan. En vertel eens, hebben jullie nog aparte verhalen? Zo uit het nieuws of uit. Nou, uh, ik heb van de week ook een vlieger gemaakt van 3 bij 3. Met een aantal uh, <laughs> collega's die ik niet huh? goed ken, maar het was om elkaar goed te leren kennen. Dus dat was van de veiligheidsregio Kennemerland. En we zijn samengekomen om te zorgen dat we als er een ramp is, dat we wel weten wie wie is. En uh, nou, dat was uh, leuk om te doen, het was goed weer. En, en dat hebben ze dus ook gedaan, van ons belastinggeld. Ja, <laughs> ja. Dus dat, is, dat is een ding dat zeker is. Ik laat even een vliegertje op. Ja, het was, het was leuk. Maar die vlieger, die ging ook verbazingwekkend goed de lucht in. Drie meter per drie meter mag ook wel een beetje wind vangen natuurlijk ook. Ja, ja, ja, ja. Het gaat ja, ja. echt uh, wel flink. flinke uh, Ja, maar mijn keerder. fototoestel, als ik buiten ben, dan, dan, dan kan ik er niet zo goed mee, Hoe uh, heet het Volk uit mijn telefoon. maar oh, ja, dan, uh, ik was zeggen... Dat lukt dan niet echt. En dan film ik weer half inderdaad, is het is gewoon helemaal niks. Maar uh, het, was, het was indrukwekkend. Een oude mens, oh god. <laughs> Waar moet ik op drukken? Waar knopje is? Het? Ja, maar, het, het weer spiegelt zo. Het weer spiegelt zo. Dat ja. is zo vervelend. Okay, nou goed. Maar het was, het was ook echt ja. een hoogtepunt deze ja, week. Ja, precies, hoogtepunt. Nou, hoogtepunt nu weh. Er nu tijd voor. <lacht> een plaatje. Nou, dacht nou, het wel hè? Doe maar. Doe maar een plaatje. Uh, oh ja, de afstandsbedieningen doet het niet van de CD-spelers. Dus ik moet op het toestel zelf drukken. En we hebben er een tijdje op moeten wachten. Dutchy kent was wel staying out voor de zomer. En good enough waren weer auto uit de jaren negentig. En ze dachten, we moeten met ons tijd mee. Dus laten we ze iets maken over drugs. Ja. Nou, dit is wel gelukt. Deze plaat. die heet namelijk nou You Give Drugs a Bad Name. Ja, ik zou je er ook tegenaan kijken. Ja. Yeah. You dat Give is, Love a Bad is Name. is dit nou? Wacht, sorry. Maar ik zie dat mijn cd-spelers allemaal blijven blijven haken. Dus ik kijk als ik hem een klein beetje oppoets. We toch het... live gaan zingen. Oh, oh, oh, Wat? Moeten ja, moet een koor oproepen. Ja, net bleef je ook al hangen, maar goed. Uh, oh, anders meer doen gewoon... we gewoon een radioprogramma zonder muziek. Jo. Alleen ja. maar praten tweeën lang. Ja, ik denk niet dat we dat gaan redden. Uh, zoveel gespreks hebben we nou ook weer niet. Probeer het nog een keer. Start de band. Oh, die zit knullig ook, hè. Je hebt je alles anders voorbereid, dan blijken ze de spelers er weer niet te doen. Dat kan je niet van tevoren weten. Goed, dus Dirty van Staying Out This Summer en Good Enough. We proberen het nog een keer. De nieuwe single heet You Give Drugs A Bad Name. Langdradig... En lollig. Toebak leeft... Er is alles leuk aan, noemen. Het is zeker een lekker ding. Ja, het ziet er gespierd uit, ja... Des wat keer trouwens, uh, als laatste. En daarvoor uh, de nieuwe single van uh, Dirty. En het heet... Uh, uh, you give drugs a bad name. Ja, je geeft drugs een hele slechte naam. Ja, normaal heb je drugs helemaal geen slechte naam. Ik las vandaag wel een heel stuk in de klaskant van Nederland... dat de, de... Noem je dat? De... Uh, noem je dat ook weer? De mensen die drugs smokkelen... Ja, de smokkelaars steeds genialer worden... Um, in het uh, verstompen van drugs in bijvoorbeeld pindakaas... Uh, tussen broodbeleg. En uh, Zelfs een vrouw die had uh, borsten implantatig laten maken. En die kon ze dan vol met drugs laten pompen. En zelfs wordt drugs zelfs opgelost. En dan worden kleren daarmee uh, doordrenkt En later wordt het weer uit de kleren van nou, echt De meest creatieve dingen worden allemaal bedacht om drugs te smokkelen. Vind ik, vind ik ook wel weer grappig. Ja, ja, het is bijna een soort uh, ja, iets, een chemisch proefje ze dan. Het dus is geen proefje. Is dat je gelukt? Ja, het is gelukt hoor. Ik heb, uh, ik heb uh, twee gram drugs uh, via mijn kleding erbinnen kunnen krijgen. Twee gram, dat is ook bij niks toch? Ja nou, goed, dat gaat soms echt over een paar kilo. Maar ja goed, uh, dat kan toch ja, wel en, nog op geld blijven. die straatwaarde die is... Uh... Ja, dat is echt bizar. Geef het vrij jongens, zeg ik al, dat zeg ik al jaren. Geef het vrij. Ja, maar sommige, sommige meuk moet je ook niet vrijgeven hoor. Nee, dat is waar je... je... Als je, als je uh, heroïne en dat soort dingen gewoon zo vrij verkrijgbaar maakt. Bij denk ik toch wel een hoek meer uh, verslaafden. Uh, als, ja. als je die troep één keer gebruikt, ben je heel verslaafd, hè? Ja, uh, nou, heroïne, Dat valt wel mee, maar je hebt nog van die, uh, van die wat is het, krokodil, krokodil heb je? Krokodil. Krokodil. En uh, je hebt nog weer van dat soort drugs, daar krijg je helemaal gaten van in je lichaam. Ja. Uh, Gootstenen stoppen wat er allemaal in zit, weet ik maar wat voor de ellende, White crack. White snow of zo? of nee, die, die, die crack, die crack dingen. crack dat is oh. heroïne, weet ik van wat voor Crystal ellende. Mad. Crystal meth. Crystal meth. Breaking is dat. bad, ik dacht even, <sus> breaking bad. Dat is hartstikke goedkoop? dat kan je volgens mij voor drie kwartjes? dan kan je dat al krijgen, hier of daar, in bepaalde landen. Ja. Een hele groep mensen die zijn helemaal naar de Filistijnen. de Filistijnen. Maar goed, als je het gewoon het gewone goede drugs vrijgeeft... dan hoeven mensen zich niet uh, bezig te houden met de goedkope shit. Dat zit ik dan te denken. En maar, dan nog ook gelijk dat iedereen ook een uh, basisuitkering krijgt. Nou, een maar... Basisuitkering en drugs wordt en opgestuurd. En basisdrugs. Basisdrugs ook. Dat ja. je ochtends ja. wakker wordt, Daar ligt je zakje. En dat moet je eten. En dat is het geld voor vandaag. Hey. We zijn eruit. Ja, we worden gewoon communist. Ja, um, ja daar lijkt het al een beetje op. Ik heb uh, een heel leuk artikel, jongens. Nou, vertel maar. Uh, well, Japanners, die hebben wat van die, helemaal, die crazy dingen allemaal. Dus je denkt van nou, uh, wat gaat dit nu worden? Hè? Want ze hebben gekke televisieprogramma's en zo. Maar een Japanse restaurantketen doet hij, doet hij namelijk nu alle eer aan. Met een echt voor ons raar initiatief. Terwijl je eet, kan je dus naar een video kijken... Waarna, waarin een bekende Japanner ook aan het eten is. Het lijkt dus alsof ze ook tegen je aan het praten zijn. Uh, okay. En het initiatief moet ervoor zorgen dat mensen die alleen in het restaurant zitten... zich minder eenzaam voelen. En Video's van etende mensen zijn sowieso al een hit in Azië. En zo zijn er een pak mensen die zichzelf filmen terwijl ze eten. en die video's dan op hun eigen YouTube-kanaal plaatsen. Jeez. Ja, ze zijn razend populair. En van sommigen onder hen is het ook hun beroep geworden. En uh, dus, nou, het lijkt me toch wel gaaf. Want dan ben je aan het eten en er zitten uh, video's. En er zit Linda de Mol te eten tegen, ja. uh, geloof je. Je weet toch wel een beetje gek. <laughs> je wel een beetje koekoek, volgens mij, als je dat doet hoor. Nou ja, Lekker mensen kijken. Mensen kijken al uren naar, naar, naar, naar programma's over koken. Dat is net zo saai. Ja, dat vind ik ook heel saai. Ja. Maar dat koken. kun je nog reproduceren. Ja, oké, okay, dat eten kun je ook reproduceren, ja. maar... Nou, zelfs ja, krijg je nog wel een foto dat het eruit komt aan de andere kant. Ja. Dat dan kun je samen poepen. Kan je op de samen TV poepen? ook een scherm? Ja, want stel je voor dat je wel alleen bent. Ik, ja. ik vind oh. het ook wel een beetje. Ja. Stel je voor, die kom je alleen in, in een restaurant. En dan zit je alleen aan tafel. En wordt dan zomaar of tegen je willen en dank. Wordt daar een scherm voor je geplaatst. Ja, meneer, we zag dat u alleen zat. Dus u krijgt een, uh, een dame aan, aan tafel. Ja. Dat wil ik helemaal niet. Ja, maar u bent alleen. Ja, ja dat kan niet. Straks wordt u eenzaam. Maar dan zijn wij de schuldigen. En dan krijgen wij alle schadeclaims en zoiets. Nee hoor, krijgt ja. een scherm op tafel. Nou, ik weet niet of we die kant op gaan, maar het zal bijna denken. Marcus, wat ja. zit je allemaal te lezen op deze vroege morgen? Ja, sorry. <laughs> hij, hij is nog helemaal onder de indruk van zijn neefje. Ja, precies. Hij is nog J Julian helemaal... Julian uh... was het toch, Zijn? Julian. Ja. Julian. Julian. Ja, Julian, ja, leuk hoor. Ik vind het oh, een leuke naam. Niet Daar raak je soms helemaal van de relatie Gefeliciteerd. Ja. Uh, de Deur. Straks de Zandvoorts berichten half ja. negen. Er zijn weer een aantal dingen uh, gebeurd in de wereld. We nog steeds weten dat er dus uiteindelijk gewoon een knopje is op de cd-spelling die ik in moet drukken. Sorry. Eh, ja, alles grote... eruit jongen. Ja, al die frustratie gaat en wij hopen dat deze CD-speler het ook blijft doen. No and labels we we I just lost the world war and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit world, 'cause I don't really want you, girl, but you. Wordt het eigenlijk een beetje aansloeg deze single. Genghis Khan, Mike Snow. Hij heeft mooie dingen gemaakt. Het is echt ontzettend poppy wat ze hebben afgeleverd. Het zijn twee heren. uit Stockholm, Zweden, om precies ze zijn. Genghis Khan, wat is dat in godsnaam? Ik heb het een beetje gegoogeld. Dat is een, uh, een van de Mogols heerser. Van uh, 1162 uh, tot 1227. Genghis Khan dus. Uh, hij was een van de gro het grootste imperium... Uh, ja... Ik zit te kijken. In Turk Turkije lijkt het wel. Ja, volgens Turkije. mij wel. Ja. Ik dacht die Genghis Khan heette. Gengis, Gengis Khan. Ja, Genghis Khan. Maar het is Gengis Khan. Zo moet je het uitspreken het weer. ah oh. oh goed. Nou goed. Een stukje geschiedenis. Word je soms toegedwongen gedwongen. Het is de zaterdagmorgen straks de Zandvoortse bericht. Ik zie dat je de, de, de, de Facebook-site van ZFM al hebt geopend. Ja, daar staan de nieuwste berichten natuurlijk. Ja. Maar deze stond volgens mij niet in de krant. Oké, okay, dus dat dus is wat dat, goed, dat, dat hoort goed om dat. te lezen. Marcus, ja. heb je nou echt heb je al wat... Ik bedoel, je zit je zo fantastisch ja. te lezen. <coughs> er is een, uh, een, een nieuwe smartphone van Huawei op de, op de markt. Ja? En dat is op zich niet heel veel nieuws. Alleen deze is speciaal voor vrouwen. Jezus, dat is echt discriminatie, hè? Ja, ik vind dat ook altijd zo, weet je... Wij krijgen nooit iets speciaals voor mannen. Nou, nou! No? nou ik denk Del. bepaalde auto's en zo... Die zijn wel speciaal voor Zij, mannen. Die speciaal voor mannen. Ja, nou zeker. Wel. Die verkopen we als speciaal voor mannen. Nou, ik, ik moet zeggen, ik heb thuis een, uh, een fototoestel. Weet je wel, je foto's mee kan maken? Nee, het is echt een fototoestel. Geen mobieltje. En dat is echt een mannending, want mijn vrouw snapt er helemaal niks van. Ja, nee, nou. ja vrouwen snappen het niet, maar dat nee. is wat anders. Ja. Dat ligt gewoon dat ligt aan de persoon ja, Omdat dat het, het door mannen gemaakt is. Maar goed, terug naar dat uh, speciaal apparaat. Ja, voor nou, de vrouwen. Hij, heeft, hij heeft een speciale uh, selfie-functie. Uh, ja? En uh, uh, de achterkant heeft een vingerafdrukscanner. Uh, wat niet heel. Bijzonder is, ik zie niet helemaal waarom het een vrouwentelefoon is. Behalve dat die ook in het roze uitkomt. Ah, uh. Nou dat ja, hoeft ook niet speciaal voor vrouwen te zijn. Het kan ook voor, uh, voor de gay mannen zijn. Ik vind het roze helemaal Speciaal mooi. voor. Uh, ja hoor. valt ja. wel lekker op. Ja, ja, ja dat ja. is wel. Uh, en misschien kan je er ook iets mee uit. Ze uh, makkelijk uit je tasje, want ze zien hem gelijk shinen. Uh, shine. shine. Oké, okay, nou goed. Uh, goed om <laughs> te weten, een speciaal apparaat voor vrouwen. Wat gebruiksvriendelijker denk ik. Uh, Oké. Okay. Goed, uh, Jolande. Ja, mag ik, mag ik wat zeggen? U mag wat zeggen. Oh, wat heerlijk. Ja. ja. Ik heb hier een bericht dat de Duitse politie een 51-jarige man heeft gearresteerd. Die heeft de afgelopen maanden bijna 200 auto's heeft bekrast. En, en van sommigen zelfs de ruiten ingeslagen. En de politie was al maandenlang naar de man op zoek. Maar uh, hij verklaarde bij de politie... Ik heb zo'n last. Ja? Ik heb gewoon een innerlijke drang. En daarom moet ik het gewoon doen. Oké. Okay. Bijna 200 auto's. gewoon helemaal uh, Bekrast. Uh, ja, daar wordt toch ook helemaal echt, niet vervolijk van. Dat ben je er van, he? echt helemaal niet helemaal lekker gewonnen. Nee, he? echt niet. Ja, echt. Dat is goed. Want als je een paar keer gewoon in en komt met de politie. Ja. Opdonderen. Ja, precies. Opdonderen. Je persoon <laughs> noemt het gewoon. He? Zo gaat het in Rotterdam. En niet anders. Dat je het ver weet. Naar de volgende plaat. Dus de Zandvoorts berichten. Ja, dames en heren. De Riffles uit Engeland vandaan. Met de nieuwe single Turtle Dolls. uit Engeland en mocht je het dan lekker vooral een deuntje vinden, dan kan je denken denk je, nou, daar wil ik een tour. Dan kan 10 uh, oktober komen ze naar de Melkweg in Amsterdam. Dus uh, je kan nog kaarten kopen, denk ik. Het is niet, nog niet een hele grote band. Dus daar kan je meestal voor, voor nou, binnen nou, zeg maar, beneden 20 euro kan je binnen zijn, denk ik. Zandvoortse berichten. Oh, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Mag ik wel even zeggen, hè? Nou? Dat uh, ik wel het gevoel heb dat ik met oude mensen omga. Wat? Nou, jullie waren net echt aan elkaar aan het schreeuwen van... Hé, wat zeg je? Ja, wat zeg je? Ja. En jullie hoorden elkaar gewoon echt niet. Zeg je nou? Wat twee? Dat moest even van... van ja, meenemen. het is tijd voor de antwoord te berichten. Wat? Ja? Ja. Nieuws uit Zandvoort. Oké, okay, nou genoeg jongens. Ik denk dat ik ze allemaal eens even horen. Dat hebben we het ook gehad. Uh, Bericht uit Zandvoort, vertel maar. Ja, afgelopen 27 augustus was het mobiliteitsdag Zandvoort. En toen zijn er dus een aantal cliënten van die Unicum... en een aantal anderen hebben meegedaan aan de behendigheidsrace. En er waren nog meer om mee te doen aan de echte race... die een rondje om het gebouwcomplex inhield. De wethouder Geert Kuivers had de eer de allereerste deelnemer... aan de behendigheidsrace weg te schieten. En later waagde hij zich op een geleende scootmobiel ook... Wacht aan even? een poging. Hij ging hem wegschieten? Maar ja, waarschijnlijk ja. Ja, dan mocht hij zeg, starten. Wat, het zal straks startblok zijn. Dat is heel raar zeg. Maar, het, uh, gedaan, maar hij heeft niet onverdienstelijk iets gedaan. Hij is geëindigd in de top 10. Okay. Ik heb ergens nog wel een foto langs zien komen dat een Olga gewonnen had. Ja? Maar uh, daar moet ik nog even verder naar kijken. Want uh, meer is is nieuws wel, is komende donderdag. Het is ook wel super spannend, hè, zo'n race. Ja. Ja. Als je er een leuk muziekje onder zet, wordt het misschien spannend... en dus de camera een beetje, een beetje beweegt. Een beetje dan een wordt de beniedormbusters. De solidariteitsdemonstratie op het strand... tegen uh, opgelegde kledingregels voor, regels voor vrouwen... die zondagmiddag letterlijk uh, is in het water gevallen. Ze hadden namelijk bedacht... nou ja, dit gaat helemaal de verkeerde kant op in, Tur of in Turkije. In, in, uh, in Frankrijk was het natuurlijk afge afgekondigd... dat je daar niet met een burkini uh, op het strand mocht zijn... Uh, dus de mensen werden uit het zee vandaag gevist, uh, weggestuurd. Of ze moesten het uittrekken, weet ik veel wat. Dus twee dames hier, in, nee, vier dames hier in uh, Zandverdacht. Daar moeten we iets aan doen. Dus je riep iedereen op, kom naar het strand en laat zien dat je alles aan mocht. Nou, daar kwam wel geteld één dame op af. Uh, een lerares, uh, Joke... Wijs. spreek je dat uit. Ja. En die had niet zoiets van, ik voel met ze mee. Die had meer zoiets van, wat er ons in deze demonstratie. Hier in Zandvoort is het helemaal niet aan de orde. Hier in Zandvoort mag je alles uittrekken. Dan hebben we het Naakstrand. Je kan alles aantrekken wat jij wil. Dus ik vind het overtrokken om deze demonstratie ja. hier te voeren. Ja, maar nou. ik weet dat het ook in Scheveningen was. Ik heb ook geen, geen idee hoe het daar afgelopen is. Ik ga er even op googelen. Ik, ik, ik, ik, ik ben het er met haar eens. Weet je... Het, het, het, het, het blijkt wel weer dat het helemaal geen item is hier. Nee. En dat is het ook gewoon niet. Nee. Maar goed, dus zij dus... denken wel, die vier dames die dat op hadden gezegd... die hadden ze van, ja, we kunnen het beter voor zijn... dat we straks te laat zijn. We moeten iedereen op attenderen van dat, ja, dat we echt alles mogen doen op het strand. Nou ja, dat is gelukt. Dat is gelukt met één man die... Of één vrouw dan eigenlijk. sorry. Goed, dan meer berichten die we kunnen presenteren. Ja, en, en, uh, zijn... uh, ja, regelmatig zijn er gevaarlijke verkeerssituaties in de Gerkenstraat... Vooral een uh, gevaar voor de kwetsbare verkeersdeelnemers... zoals de fietsers en de, uh, um, uh, en de, en de voetgangers natuurlijk. Ja. En uh, ja, automobilisten die zich niet aan de regels houden, vonden een uh, brief van de burgemeester op de mat of ze wat uh, ja, netter willen gaan rijden en zo. Um, nou, ben ik even kwijt waar mijn verhaal heen gaat. Sorry. Ah. <coughs> Oké. Okay. Nou, probeer de draad op te pakken. Heb ik het even over de, al 25 jaar is het uh, jaarlijks feest. Op en rond het Tenkatenplantsoen weer geslaagd geweest. Afgelopen zaterdag, zondag was dat. Mijnzelf was even op de Rommarkt geweest. En zelfs daar nog even wat gekocht. Ik heb daar een oranje stoel gekocht. Oh. Dan geef ik de, als de luisteraar... Oh, Koningendag? Koningsdag? Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. En het grappige is, die stoel stond drie jaar geleden of twee jaar geleden ook te kopen op de Rommarkt. vond ik hem te duur. Okay. En nu neem ik hem mee. Goed, het is okay. een groot feest geworden. Uh, en, uh, uh, maar hoe Bart, duur is nou het duur voor jou? Oh. Oh ja, dat niet daar was het nu 20 euro of 25 euro, ik weet niet precies wat. Het was. Ah. Maar goed, Bart botschuiver, Bot, zegt u dat ze zelfs nu ook allerlei dingen aan toe hebben gevoegd. Ze hebben nu ook voor de jeugd. Een attractie, een opblaasattractie uh, gemaakt. Ze hebben kraampjes, kleedjes, rommel. Uh, ik zit te kijken, was nog iets anders. Oh ja, buikgeleiden hebben ze er nu bij. Een kampioen Buikgeleiden hebben ze er nu bij betrokken. Het, is, het begon ooit gewoon als een klein rommelmarktje. Leuk feestje met een paar mensen. Het is nu uitgegroeid. tot een heel groot evenement. Dat elk jaar dus vindt, uh, plaatsvindt in de Tenkatenplantsoen. Goed, nog meer. Wat heb je Ja, heb nou, je de lijn ik, ja ik heb de lijn weer opgepakt. Het komt er letterlijk op neer dat. Uh, uh, ze de verkeerssituatie daar willen verbeteren. En dat Nick Meijer uh, aan een 45 automobilisten die ja, gespot zijn... dat ze daar als idioot rijden, even een persoonlijke brief heeft geschreven. Oké. Okay. Dat okay, is wel, uh, wel netjes. Om gewoon even te zeggen van, hé, hey, luister, uh, het is een gevaarlijk. Dat is hier om de hoek, toch? Kruis, ja, kruising met, is, de, met som... de tolweg. Ja, ja, ja dat is som... hier de, de hoek ja? hier zo. Oké, okay, maar Sandvoet is uh, besonder... ben jij gewoon, hè? Wel... Je er ook, want als je wegrijdt. Ja, ik rijd altijd als een idioot die kant op. Oh, oh wacht. Oh, dan ben ik er, hoor ik daar misschien ook wel bij. Ah, ah ja. Ja, dat is ook goed. Met jouw rijgedrag? Nou, ik denk niet hoor. Dat, uh, oh, oh, ja. dat oude... Je, je, als, als ik achter jou, jou rijd, dan weet ik gewoon... Oh, er zit een oud-mannetje in. Ah, nou, nou, er zit geen hoed op, hè? Nou, goed, toen meteen mijn jas zit, krijg ik er warm van. Ja, um, ja nou ben ik ja. even... De, de, de, nou ja, ik wil, ik, ik wil ook nog vertellen dat de autoliefhebbers... Uh, vanuit de hele wereld komen dit weekend naar Zandvoort... om de hoogtijdagen van de krant... Dat karant, was ook goed te horen Ja, hè. Ja? Coureurs weten nog goed hoe de familie 1... er 50 jaar geleden aan toe ging. En uh, Gijs van Lennep, dat was een winnaar... van onder andere de 24 uur van Le Mans. Die zegt ook uh, van nou, de slechte dingen ben ik vergeten... maar de goede races onthou je. En uh, het is voor hem dus onmogelijk... om onopvallend rond te lopen op het circuit. Echte fans herkennen meteen. Maar hij zegt al zelf van nou, met 250 km per uur... dat laat hij toch liever over aan de nieuwe generatie... Hij zegt, ik durf het nog wel aan, maar mijn rechtervoet bepaalt toch hoe hard ik ga. En die durft niet. Woehoe. Dan heeft hij dus vroeger huh? dus gewoon de 24 uur van Le Mans gewonnen en zo. Daar dan heb je toch wel gejackerd in zo. Ja, ja ja, ja, ja, Ja, dat is zeker waar. Goed, tot zover de Zandvoorts. Toe wat leeft met Marcus, ja. Jolande en Wilco. Nieuws uit Zandvoort. Dat hebben we gehad. Volgende uur straks veel meer Zandvoortse brigiers, Maar weer eens even moppie muziek. Vergeet dan dat deze part meteen begint. Dus we geven haar nog een kans. Noah en If I Was Your Girlfriend. If I was Dit, Noah. En het heet The Girlfriend. Vorige week was er nog de Jolandekeus. Keus. En ik dacht, dat bevat het me zo goed dat ik, nou, dat kan niet volgende keer. ook wel weer op de radio, En dat gebeurde nu ook. 20 minuten voor 9. Twijfelachtig of het vandaag echt een mooie dag wordt. Vorige week dacht ik dat ook. En dan bleek het toch aan een leuke dag te worden. Mooi weer. En nu kan het nog alle kanten op. En ik, ik, ik, uh, ik weiger dan gewoon op buienraden te gaan kijken. Om ja. dan bevestigd te krijgen. Ik wilde toch nog een klein beetje verrast worden. Ja, het is nu droog. Ja, het hele leven ja. is al uitge uitgestippeld. Hadden we het er net al over. Elke stap, uh, elke dag in stijl. Dus dit wil ik dan verrassend laten. Ja, nee, uh, maar uh, zeg maar de tegenwoordige tijd. Ja. Dat is niet als je zegt tegen iemand dat, die, uh, dat het regent. dan kijk je niet naar boven. Nee, nee? dan kijk je. Of naar je telefoon of naar je smartwatch. Oké, okay, je smartwatch. Hmm. Exactly. Okay, okay. Goed, het is dus, toepakleefde uh, en we kijken altijd naar de aparte berichten. Nou, ik heb hier daar nou een bericht. Dat is iets minder. Het uh, is niet zo heel leuk. Maar, wel maar apart. het is wel iets wat we moeten. Ja, zeker. Yeah? Yeah? Nou, het schijnt dus dat, uh, <coughs> dat uh, je hebt een, een nieuw virus het Krim Congo virus. Hebben jullie daar eens van gehoord? Nou, ik was net nee. op de hoogte van de Mexicaanse griep, ja, uh, maar dit maar is weer nieuws. maar het uh, op 25 augustus is een 62-jarige man overleden in Madrid. Ja. Yeah. En het is een virus dat wordt overgedragen door teken. Nou, het barst hier van de teken in Nederland. Uh -huh. Maar een verpleegkundige van de intensive care, die heeft hem behandeld. Die is besmet geraakt. En uh, zij is al geïsoleerd en haar toestand is stabiel. Maar men, mensen die met de twee patiënten in contact zijn geweest, worden ook in de gaten gehouden. Dus dat vind ik toch wel heel ernstig. Want dat, dan dat, heeft die teken niet eens gebeten. Nee, maar het schijnt dus dat het krim virus komt regulier voor in Afrika... in de Balkan en Midden-Oosten en in Azië. En wie besmet wordt, die vertoont eerst griepverschijnselen... en later volgen inwendige bloedingen. Ik moet oh. wel zeggen... Ja, ik, voel me, ik voel me toch wat slecht worden in een ja, nou, ik moet zeggen, ja. ik, vind het, ik vind het, eigenlijk wel gezellig klinken. Ik vind het als een nieuwe dans klinken. De ja, de ja, cream ja, Oké. Okay. voor hebben we altijd, hebben nog steeds last van uh, de, de, het virus wat je gewoon over straat ziet lopen en daar kan je tegen aanrijden of ze je, je tegen je auto aanlopen. Er dus zijn nog steeds de herten natuurlijk. Oh, ja. Daar hebben we maar nou. echt uh, dit soort rare beestjes, teekjes die je dan bijten. En die hebben natuurlijk ook de tijgermug, heb je geloof ik ook in Nederland al geïmporteerd. Ja. En de afgelopen week op Eén Vandaag zag ik weer een documentaire over. Uh, een item dat ging over uh, mensen die hadden zich laten inenten tegen de Mexicaanse griep. En die kregen dus allerlei andere verschijnselen. verschijnselen. verschijnselen. Ja, dat, dat is de bijverschijnselen. De bijverschijnselen, ja. Ja, ja. Duizend mensen hadden zich ingeënt. Ik weet niet hoeveel mensen nou uiteindelijk uh, de slaapziekte kregen. Dat is echt, als je dat hoort, heel leven is ondersteboven gegooid. Uh, door zo'n klein, ja, klein vaccinatietje. Weet je dit klein prikje in je arm? Je leven is anders. Goed, Marcus. Ja, uh, Google uh, die, die is gestopt met het project Ara. Uh, uh, ja, voor de mensen die het niet kennen. En misschien weet je, Als ik zeg bloksfoon, zegt het misschien meer ja, mensen ja, wat. Ja, ja, ja, dat is uh, goed. Dat zijn de, die telefoon waar. Je, dat was een idee van een Nederlandse TU-student. En die. Uh, dat is een telefoon waar je allemaal blokjes zelf in kan doen. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld op het moment dat je camera denkt. Oh, ik wil een goede camera erin. Dan haal je die camera eruit, pak je een andere camera en die stop je erin. Nou, uh, daar was, was, dat had Google overgenomen. Die hebben inmiddels de stekker uit het project getrokken. Omdat ze uh, ja, eigenlijk uh, uh, ja, het niet zien zitten. Nee. Om, het, uh, om het goed werkend voor elkaar te krijgen, dat het stabiel genoeg is. Dus ja, uh, oh, het is niet stabiel. Ik dacht, er is geen markt voor. Ik geloof ook niet dat er een markt voor is, maar... Nou, weet ik niet. Nee. weet ik niet. Ja, ik mensen die echt bewust elk stapje van hun mobiele telefoon... daarover na gaan denken wat ze nodig hebben. Nou, ik weet niet of het echt werkt. Maar goed, het is niet stabiel genoeg, dat, uh, dat lukt niet. Dus uh, nee. dan is het ook weer van de baan. Goed, uh, nieuwe plaat van Beats Baby. Je kent ze nog van You Are, Die heb ik het een paar keer gedraaid. En nu is de nieuwe single daar. En die heet Limousine. Weet ik niet zeker. Beats Baby. Het is wel ver verwarrend als je namelijk nou op eh, internet eh, gaat googlen op Beach Baby. Dan krijg je natuurlijk Beach Baby Beats. En je krijgt First Class. Je krijgt de Beach Boys. Krijg... En dan moet je echt band achter zitten. En dan pas krijg je met je informatie over deze band. Ze komen uit Engeland vandaag. En ze bestaan nog maar een Jaar. Dus dat is nog niet zo heel erg lang. En You Are was de volgende single. Want dit is dus de nieuwe single. Die heet uh, Limousine. En er zit een leuk geinig videoclipje bij. Van een jongen en een meisje. Heel jong. Die heel lopen, stoelopen zijn. En uiteindelijk gaat die jongen dood. Weet ik veel. Het is maf. Echt zo'n zo clipje. Dat je denkt van. Even leuk in elkaar gedraaid. Maar jongens. Uh, maar het is bijzaak. Gaat om de ja. muziek. Even een tipje voor iedereen die een band wil beginnen. En ja. dat ook een beetje een succes wil laten worden. Ja, vertel. Uh, Google eerst even een naam. Ja. Kijk, kijk waar je op ja. uitkomt. En uh, um, als jij, zeg maar, jou als band een beetje populair wordt... dat het dan wel handig is dat je niet op 36 andere bands eerst terechtkomt... en dan pas op jou. Nee, ja, nee dat is het, op een of andere manier doen ze dat niet. Even googlen, even op YouTube intypen... en dan maar weet goed, je snel genoeg of het een goede naam is. Het is wel leuk, dat ook als je uh, Beach Baby doet... dan kom je ook wel tussen de grootheden te staan. Dat is wel zo. Ja, maar ja, wanneer sta je bovenaan, hè? dat is de vraag. Ja, als ja. je veel publiceert... Ja, dat is ja. waar nou, goed. Er zijn speciale manieren voor. Die als weet Mark je, ongetwijfeld. Ja, als je, nou, daar heb ik mijn mannetjes voor. Ah, kijk. Goddoei, oh, dat klinkt als een <laughs> Palenbergopmerking. opmerking. Daar heb ik mijn mannetjes voor. <laughs> van een hollederetje. Hoewel holleder vandaag in de krant. Ik ja. geloof ook wel, die zussen die zijn natuurlijk flink tegen hem aan, aan, tegen hem aan, aan het procederen. Noem je dat? Procederen? Ja, procederen. Ik geloof dat zij toch wel meer meer hebben gedaan dan ze toegeven, hoor. Want nu ook uh, willen ze bepaalde dingen niet... Uh, geen, geen, geen antwoord op op bepaalde vragen. En uh, Holleder zegt ook, ja, ze hebben ook bijvoorbeeld... iets te maken met uh, Klaas Bruinsma, geloof ik. Of, uh, of uh, nee, Cor van der Hout, die ook omgelegd is. Uh, nou goed, het klinkt een beetje als Penosa. Zo klinkt het. Dat de, de vrouwen er toch iets meer mee te maken hebben gehad... dan in eerste instantie denkt. Dat niet alleen Holleder uh, de boosdoener is in dit... Uh, maar goed, uh, we zullen het afwachten. Holleder, nog steeds natuurlijk bezig met de rechtszaken. Ah. Of waarschijnlijk niet meer vrij, want hij heeft natuurlijk zoveel ellende veroorzaakt. Ja, ja. Maar dat weet je nooit in Nederland. You never knew. Nee. Ik heb uh, een bericht hier over uh, Polen. Daar bevindt zich... Uh... Uh, de, in Polen is een bunker. Daar hebben we dus ooit nucleaire wapens opgeslagen. Dus ja, die, die bunker die is natuurlijk heel zwaar beveiligd en uh, yeah. ingedikt. Yeah. En nou blijkt dus gewoon dat er een hele mierenkolonie in die bunker zit. En die leeft gewoon. Ze zijn niet gemuteerd. Dat, yeah. Ik bedoel, dat was ook alweer spannend, <hugur> dat een leuke film. <hugur> maar uh, ze hadden ook echt gedacht toen uh, in 2013 toen ze de, de populatie zagen. Van nou, dat wordt niks. Maar in 2015, nou, uh, hij bestaat nog steeds. En de mierenpopulatie is uitgegroeid tot een echte kolonie... En uh, ieder jaar wordt nu gekeken hoe, oh oh. hoe, hoe, hoe het gaat. En ze dus hebben we een nest dus gewoon in hier, van 3 bij 1,2 meter. Die gaan gewoon de wereld overnemen. Dat is gewoon... Ja, ja zie je? Ah. ze worden intelligent en zo. Dus ja, ik ben heel benieuwd uh, uh, wat er, uh, hoe dat gaat aflopen. Hmm, gemuteerd. Ja, uh, ja, aangepast. Nou ja, dat is, natuurlijk, dat is nou uh, wat uh, dingen zullen zeggen. Uh, verandering. Hoe uh, uh, heet het nou? beetje aanpassen aan de situatie. Ja. Uh, Darwin. Dat ja. is Darwin. Ja, ja precies. Uh, evolutie. Theorie wordt hierop losgelaten. Ja, maar het is wel spannend gewoon. Het idee van, dan zijn zij dus al bestand tegen uh, straling. Ja. Dus je krijgt wel steeds sterker uh, ras. Dat, dat wel. Dat Dan gaan is, ze muteren, dat, dat is de vraag. Dat, dat is altijd weer de vraag of ja. het allemaal een sterke ras wordt. Ja, dat is een uh, grappig idee. Ja, Marcus, iets korts? Ja, iets korts. Uh, nou, het is eigenlijk de droom van elke man natuurlijk. Een, een fietsendief uh, heeft uh, dinsdagavond... Uh, heeft die, uh, probeerde hij een fiets te stelen in Schiedam. <laughs> Oké, okay, ja. En uh, ja, dat was een fiets van een van de, uh, van de vrouwen... van de Ladies Cycle uh, Club Schiedam. Oké. Okay. En uh, ja, vervolgens kreeg, kreeg de dief... De vrouwen achter zich aan. Dus oh. die werd achtervolgd door okay. tien vrouwen. Nou, wie wil dat nou niet? Oh, man. En hoe is het uitgelopen op een... Ja, uh, ze hebben een wilde... te pakken gekregen. En uh, de politie heeft het vervolgens uh, uh, overgenomen... Oké, okay, is hij echt te oh. pakken genomen door die vrouwen flink? Ja, die hebben allemaal hun handtasje erop losgelaten. Oh man, dat is echt... Oh, wat is dit lekker. Oh, oh, oh, oh, wat, oh wat lekker is al die vrouwen zo. Goed, uh, straks meer. En dan hebben wij nu... Knopje! Ja, ik moet het toch steeds leren dat knopje in te drukken. Uh, we zullen we eerst even een andere plaat doen. We doen eerst even deze plaat. Want dat is namelijk... Um, precies, de grote hit voor Roosevelt... Niet Teddy, maar gewoon Roosevelt. En het heet Fever. Met deze klanken ziek de zon er doorheen komen door het wolkendek. Dus het komt allemaal goed aan. Het wordt weer een heerlijk weekendje. Vergeet de heftige gitaren. De Synthesizers zijn helemaal weer terug in de popscene. Overal duiken ze weer op. Dit was Roosevelt En You got the hier in de zaterdagmorgen. loopt alweer tegen 9 uur straks is weer het overzicht. Wat er allemaal gebeurt door de jaren heen. En afgelopen week gisteren heb ik met verbazing te kijken naar de wereldrijd door ook weer. Het was weer een, het, het kopje IS. Hoe is met de terroristen? Uh, Your day is our ja, number. Precies, dat verhaal was weer. En ik ben zo onder de indruk van die vrouw... die dan vertelt wat ze allemaal heeft gelezen. Wat ze allemaal ziet. En het, het lijkt ook wel dat zij ook het gevecht een beetje aangaat. Dat ze ook uh, de strijd aan gaan. Ik ben daarna maar even vergeten. Ze heeft eerder ook een lezing gedaan bij de Wereldrijd Door... Okay. over terrorisme. Ze weet er zoveel van af. En ze denkt wel dat IS zeg maar straks... Het grondgebied van IS zal wel verdwijnen. Dat krijgen we wel weer terug. Maar het gedachtegoed blijft nog wel onder eenlingen bestaan. En hoe, uh, dat heel veel uh, eenlingen proberen wel iets groots neer te zetten. Weet je wel, uh, gedachtegoed groot te houden. Maar het blijft eenlingen. Is dat Beatrice en, de Graaf? Ja, klopt. En... Uh, ja, daar moeten we uh, steeds bij in onze gedachten houden. Dat het niet iets heel groot is, maar dat het eenlingen zijn. Dat het eigenlijk een beetje loszand is. En die af en toe met elkaar klikken, maar meer is het niet. Ja. Maar uh, uh, nou goed. Um, uiteindelijk zal het ook in Nederland gaan gebeuren, daar was ze vrij duidelijk in. Ik zeg ook geheime cellen. Hè? Niemand weet van uh, hoe de anderen heten. Allemaal nicknames en zo, weet ja. je wel? Dat... het is ja. zo. Maar goed, zij is er met een boek bezig en binnenkort zal hij wel waarschijnlijk. Dat is het hoofdstuk 2 nog maar, dus het kan nog even duren. Oké. Okay. Nou. Laat gaat zich er helemaal lezen. Ze zag er heel slaperig uit. Ze was een tijdje bezig, denk ik al. Goed. <laughs> Je werd ook wel moe van al die boeken lezen. Ja, Ja, en er is een onderzoek gedaan... Uh, naar uh, uh, de oorzaak van de hoofdluis. Zeg maar, ik weet nog wel... Toen ik, toen ik op de basisschool zat... dan had je altijd van... dan moest je zo'n ding over je jas heen doen. Oh, jas, dat, zo ja. en, en je haren kammen en dat soort dingen. Nou, ja. nu is er dus een, een nieuwe... Uh, um, ja, oorzaak eigenlijk uh, gevonden. En dat is de selfie. Ja. Veel mensen... Uh, okay. um, zeg maar, 28% van de uh, basisschool scholieren die luis hebben, ja? maken vaak selfies en die uh, oh ja, verspreiden ja. het dan heel erg. Ik, ik weet ook het... niet helemaal hoe ze dat onderzoek doen, want dat vind ik een beetje apart. Maar... Dus dan maak je een selfie en dan ga je te dicht bij elkaar Ja, staan. dan ga je zo ja, leuk met je, je, je hoofd zo dus helemaal schuinten. Nog een beetje, nog een beetje, nog, nog, nog, nog. Ik ben bijna, bijna, bijna, wacht, wacht, wacht. Heb ik hem al ja. nu? En dan ja. heb je luis. Ja, luis. ja, luis. Luis. ja, ja. Precies. Tijd genoeg om hem over te lopen. Dus daar uh, geen zelfies meer jongens. Laat ja. iemand anders die foto maken. Ja, en Ja, dat is wel zo leuk, dan heb je wel iets... contact met je omgeving en zo. Ja, ja. Nou, ja. Ja. Ja. Ja, ja, maar heel vaak wel. gebeurt er toch dat mensen: nee, nee, dat willen we zelf doen. We willen jouw hulp er helemaal niet bij. Maar goed, daardoor ga je dichter bij elkaar staan. Dat is zeker waar. Straks, dus na negen ja. Ja, uur. Wees even eerlijk, even, even, sorry hoor. Maar ja. als je iemand anders een foto laat maken. Die kunnen toch. Nee, het, het vaak die, valt Mensen tegen. kunnen gewoon geen foto's maken. Nee, je hebt het gelijk je ze ook niet in, dan heb je de zoveel omgeving. Ja, of, of ja. Ze, ze staan te dichtbij. Ja, ja, ja En je, je voeten staan er niet op, of juist wel, weet je, je, je weet het niet. Oh, he, uh. je basisles foto's maken, dat zal wat zijn, denk ja, ik. Echt. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9.